Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Florence hebben zo'n 10.000 mensen een herdenking gehouden voor de twee Senegalese straatverkopers die deze week werden doodgeschoten. De Italiaanse schutter had racistische motieven. Hij verwondde nog drie andere Senegalezen en pleegde toen zelfmoord. Behalve in Florence zijn protestdemonstraties in Milaan en andere Italiaanse steden. President Napolitano heeft de Italianen opgeroepen alle vormen van intolerantie te bestrijden.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 En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Tussen Nijmegen en Os rijden geen treinen, maar bussen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging tussen Nijmegen en Os kan oplopen tot drie kwartier. Dit was de verkeersinformatie. De boekhandelaren van Libris houden van boeken. We kunnen je daarom heel goed helpen bij het vinden van het juiste cadeau. En als je geen tijd hebt om even langs te komen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 Je boeken gratis ingepakt en gratis thuisbezorgd. Van 26 december tot en met 1 januari is de KNSB Schaatsweek. Topwedstrijden en zelfschaatsen. Bekijk het programma op schaatsen.nl. Maak het mee en doe mee. Jullie Hollander betalen zu Hause al zo veel met die pinpassen. En dan komen jullie hier op die wintersport. En dan betalen jullie pins met geld. Maar waarom? Overal waar jullie het Maestro-logo zien bij ons in Oostenrijk... kan alles net als thuis met de pinpas betaald worden. Zo ook die schnitzels- en apfelstrudel in mijn restaurant op die piste. Dat is toch wonderbaar? Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl Plus geeft meer voordeel. Veel meer! Kijk maar naar onze Plus Weekend-aanbieding. 750 gram met echte anandelspijs voor maar 1,99. Plus geeft meer! Verand weekend. En het weekend begin bij Plus op vrijdag. Mm, lekker. Ik ben gek op een lekkere stoel. nogmaals goedenavond. Robin Hazen was nog één bal voorbij van de zegen op Timo de Bakker. Hoe was die bal, Edwin? Ja, die heeft hij benut hoor. Uh, uh, uh, uh, Timo de Bakker die, uh, ging ten onder tegen Robin Haase. Dus voor de derde keer is het Haase gelukt die Masters titel binnen te halen. Terwijl er nu gehuldigd wordt... Timo de Bakker en Robin Hazen lopen het centercourt op. Krijgen een handje van toernooidirecteur Raymond Sluiter. Alle, alle mensen die vandaag gewonnen en de finales hebben gespeeld staan nu op het centercourt. Maar dat is een uitstekende finale vooral van Robin Hazen. En dan kan je toch wel zien dat hij natuurlijk een jarenlang op dat niveau speelt van de ATP. En dat Timo de Bakker is afgegleden. Dat was net het verschil. De Bakker was dat onnauwkeurige En Hazen was gewoon uitstekend opdreef. En die gaat het nieuwe jaar in 2012 goed beginnen. Hazen wint voor de derde keer de Masters. Hirakleis tegen Vitesse, Henkok. Henkok. Henk is even weg. Hey. Richard van der Waarde bij Roda Excelsior. Roda, volledige controle over deze wedstrijd. 20 minuten zijn we bezig in Kerkraad. Het staat 1-0 door de vroege goal al na 5 minuten door Foucault fiets En Excelsior, dat heeft het in deze wedstrijd weer heel erg moeilijk. NEC VVV rappen niet meer. Er is ploeg, die voetbalt vanavond in de Goffert. Na 18 minuten nog wel 0-0. Die ploeg is NEC, een schot gezien van Goossens. Een rebound voor Goossens, maar twee keer net niet raak. Maar er komt straks een doelpunt van de Nijmegenaren. Henk is er weer, Herakles Vitesse, 0-0 was het. Ja, het was 0 tegen 0 en het is een situatie geweest dat Heracles dacht even uh, te scoren. En het is toch steeds 0 tegen 0. Ik heb eerlijk gezegd niet precies gezien wat er gebeurde omdat mijn verbinding was, uh, was weggevallen. Ik vraag dan John Stegeman, dat is een van de assistent van Heracles. John, ik heb hem niet goed gezien. Wat was er nou precies zo even aan de hand? Ja, dat was een uh, fantastische lange bal en Willy plukte hem uit de lucht. Overtoom. Willy Overtoom. En wij dachten allemaal dat hij erin ging, maar dat was niet waar. Hij, uh, hij ging net naast, dus helaas. Dus, nou, nou weet u het verhaal ook van deze wedstrijd van Overtoom. Die dacht de doepen te maken zoals iedereen dacht dat Herakles een doepen had gemaakt. Maar het was niet zo. Het blijft voorlopig 0-0. Straks om kwart voor negen is er ook nog Groningen tegen FC Utrecht. Maakt plaats voor Henk Kok. Want het is spannend bij Heracles Vitesse. Want er is nog steeds niet gescoord. Ja, ja, ja. Wat, wat je maar spannend noemt, een wedstrijd is toch bedoeld om doelpunten te maken. Nou, nou, Vitesse doet er enige moeite toe... maar Heracles doet er veel meer moeite toe. Het mag nu een vrije schop gaan nemen aan de linkerkant uh, van het veld. Nou, het is te hopen dat dat eens een keertje wat oplevert voor de neutrale toeschouwer. Heracles verdient het meer dan, uh, dan Vitesse, wat alleen in de tweede helft wat meer is gaan aanvallen, maar de eerste helft gewoon heeft weggegeven. Controleerde heeft gevoetbald. De vrije schop is genomen, wordt weggewerkt bij de eerste paal. En dan is, wordt geprobeerd uh, Chanturia in de voorhoede van uh, Vitesse te bereiken, maar dat mislukt. Duarte neemt het over. Wordt er dan een overtreding begaan op nee. Nou moet de Herakles oppassen. Boon aan de bal met twee verdedigers voor zich. Gaat lopen en lopen met de bal. Maar er wordt omsingeld door een aantal verdedigers van Herakles. aan een die uitverdediger Dat doet hij niet, uh, niet goed. Dan is het Prupper, een van de invallers die voor Vitesse... Ja, ja, wat is er nou eigenlijk? Is het een voorzet, is het een schot, is in elk geval uh, van alles niks. En dan is er weer enige ruimte uh, voor Herakles via Overtoon. Wordt de aanval opgezet over de rechterkant. Nog eens een keertje Overtoon. Die probeert Armentero's uh, te bereiken. Nou, dat is lukt Armentero is de inval voor Plet. Maar Teres wordt in die verdediging door Kalas Een zeer jonge verdediger van de bal afgezet. En er kan in tweede instantie overtoon binnen het 16 meter gebied De foutieve paas aanvanken. De foutieve paas van Vitesse ook niet bereiken. Ja, er zit wat meer tempo in de wedstrijd. Missing komen er nog doelpunten. Ik hoop het. 0-0. Excelsior begon vurig, maar daarna, Richard? Ja, het is een rode JC dat duidelijk beter is. Baas in eigen huis verdient leidt. 1-0, e vroeg doelpunt van Vukovic. De speler die gehuurd wordt nog altijd van PSV zijn tweede doelpunt dit seizoen overigens al. En Rodi Eze, dat voetbalt gewoon veel en veel makkelijker. positiespel is beter verzorgd. Het is dynamisch. Er zitten heel veel bewegingen met Ramsey bijvoorbeeld. Die dan weer op links opduikt. Dan weer aan de rechterkant. En je ziet Excelsior een beetje twijfelen. Dat begon met drie verdedigers. Maar nu toch maar weer met vier. Omdat Roda continu een mannetje doorschuift. De corner wordt getrapt. Het zoeken naar het hoofd van Jonker Dan in de rebound misschien nog Wilaart Nee, die bal in de kluts blijft hij wat liggen. Dan van Steensel. Goed naar Maatsen. Die heeft wat ruimte. Steekt de middenlijn over. Wordt dan opgewacht door Montijn. Gaat het balletje richting een collega aanvaller. Maar die bal mislukt totaal. Nee, het spel van Excelsior. Dat is heel duidelijk. Heel veel balverlies. Ragnar. Het is een prachtig doelpunt. Het was wel even wachten op dit seizoen. Zo'n knal van John Goossens. En u weet, die speelt bij NEC. minuut 25 staat op het scorebord. En het is 1-0 voor de ploeg uit Nijmegen. Wat Kanonskogel, de vrije trap van 31,8 meter. Vanuit de doelman gezien ligt de bal iets wat aan de rechterkant. En hij pakt hem vol op de vreef. Dus de bal die stil ligt op de grond. Dan draait hij nog weg bij de doelman van VVV De Vocht. En zo staat NEC verdiend op een 1-0 voorsprong. Hij was er al dichtbij met een afstandsschot een paar minuten geleden. Van ongeveer dezelfde afstand. Scoorde nog niet. Maar John Goossens, we weten dat hij het kan. Het is 1-0 Richard bij jou. 2-0 voor Rode JC. Het zat er al een klein beetje aan te komen. Want Rode had al behoorlijk wat kansen gehad. Het is Davy De Beulen die nu voor de tweede. Wesley de Ruiter klopt de keeper van Excelsior. 40 doelpunten heeft Excelsior nu al tegen. De goal wordt gemaakt in de counter met Jonker Die eigenlijk weer de man is die het opzet. Die het bedenkt een fantastische steekpaas geeft. Precies op het goede moment. En dan is het de Beulen die simpele duel wint van de Ruiter. Die uit zijn goal komt. Misschien niet helemaal op tijd. Maar de paas van met name Jonker is meer dan uitstekend. En Davy de Beulen maakt zijn eerste doelpunt in deze competitie. Voor Roda. 2 Nul. En die andere wedstrijd 1-0 en die derde wedstrijd 0-0. Maar ja, jij wilde zo graag naar Herakles Vitesse, Henk. Dat wordt maar niet gescoord en bij deze wedstrijd. Armenteros, de invaller, was er dichtbij voor Herakles. Prachtig actie aan de linkerkant van het veld van Duarte. Die ging tussen naar Bora en Prupper, de invaller van Vitesse. Daar ging hij tussendoor en hij gaf een paas op Armenteros. En Armenteros, die kost voor een lange hoek. Maar die bal ging maar net en net naast. Er zijn weinig mogelijkheden, weinig kansen in deze wedstrijd. Ze zijn tot dusver niet benut. Vitesse op de middenlijn. Er wordt de bal afgespeeld naar Abora. Abora even weer terug naar de linkerkant van het veld naar een van die verdedigers. Het is in dit geval naar de Kalas. Die speelt eraf naar de buurt. Het balletje weer terug naar de Kalas. En zo speelt Kalas nog een keertje terug naar Veldhuis. Dat maakt het allemaal niet leuk. Van ook Herakles, die maakt nu het speelveld buitengewoon klein. Die wil natuurlijk jagen en druk zetten op de bal om ook Vitesse op daar balverlies af te dwingen en zo wat ruimte te creëren om in elk geval een, ja, nog een doelpuntje te maken. Van Herakles. wil natuurlijk van die achterstand van zes punten een klaar een beetje goed maken op Vitesse. Die wil aansluiting hebben bij de bovenste acht. Even kijken weer naar de verdediging van Herakles. De bal is er weggeschopt. Die komt weer bij Kalis. Kalis is de verdediger op de helft van Vitesse. Wat gaat Kalis doen? Gaat hij de bal weer afschuiven naar de Veldhuizen? Ja, dat doet hij weer. En dat maakt het allemaal niet leuk. Je zou ook een combinatie kunnen opzetten over de linkerkant van het veld. Er was eigenlijk voldoende ruimte. De bal is door Veldhuizen al weer afgespeeld naar Cascia. Cascia die leidt dan de verliezen naar Duarte. Duarte die probeert zijn tegenstander Abora te omspeen. Even afgespeeld door Kwanza. Weer teruggespeeld naar Van der Linden, de aanvoerder van Heracles. Dan probeert Van der Landen in de voeten van Armenteros te spelen. Dat mislukt. En uh, zo wordt er toch weer in tweede instantie goed ingegrepen. Omdat we uh, Yasuda, ja, de verdediger van uh, Vitesse, niet goed opletten. Maar het levert allemaal niks op. Wel geteld twee of drie kansen op een doelpunt in deze wedstrijd. Dat is veel te weinig en daardoor is het te onaantrekkelijk. Heel mooi schot van Gozens. Maar die keeper van 30, 40 meter, dan moet je hem toch eigenlijk wel hebben, of zag hij hem niet? Nou, weet ik niet. Maar er zat wel een geweldige curve aan die bal inside-out. Hij vloog zo naar buiten toe. Dat moet je misschien als keeper zien. Maar ik zou zeggen, videorecorder laten snorren en oordeelt u zelf. Het is in ieder geval een weergeloze treffer. 1-0 voor NEC na 28 minuten had wel 2-0 mogen zijn. Want Meeuwers staat centraal in de verdediging. Laat zich in het strafstopgebied door een jagende tegenstander... ...last de bal ontfutselen. Sjöne geeft af richting Zeefuik op 5-6 meter van de goal. Maar ja, we weten van hem dat hij op dit niveau moeite heeft met het tempo wat Ja, en dan is de kans verkeken. Dat was het moment voor de 2-0. Bij VVV trouwens, nu weer met zijn elfen volgens mij. Kullen was geblesseerd geraakt na een tackle van Koolwijk. Die wel degelijk de bal speelde. Uiteindelijk speelt NEC de bal over de zijlijn. Ik kan ik allemaal vertellen omdat de bal bij VVV achterin wordt rondgespeeld. En dan is NEC zojuist zo vriendelijk de bal over de zijlijn te spelen. Maar dat vindt Alex Pastoor helemaal niks. Scheldt op zijn speler die dat deed, dacht dat het Koolwijk was. Omdat hij vond dat er gewoon doorgespeeld moet worden omdat, uh, moest worden, ...omdat er simpelweg geen sprake was van een overtreding. Opvallend. Nu uh, NEC aan de rechterkant van het veld. Steeds maar weer NEC met uh, Schöne. Daar is uh, van de velden naar Schöne. Staat wat meer naar binnen. 20 meter, 30 meter van de goal. Weer naar de rechterkant aan de zijlijn van de velden. Het is daar uh, druk. En dus moet de bal wat achteruit naar Ibrahim. En komt hij terecht uh, over de middenlijn op de helft van NEC. Dat opnieuw gaat bouwen. Dat op 1-0 staat tegen VVV. En dat is terecht na 29 minuten dik spelen. De Beulen zetten met zijn eerste doelpunt. Roda op 2-0. En de wedstrijd beslist. Wie zit van der Maanen. Nou, ik denk het eigenlijk wel, Ronald. Het is heel vroeg in de wedstrijd nog, maar Excelsior heeft tot nu toe heel weinig klaargespeeld. Eén schot op doel voor de Rotterdammers. Voorlangs geschoten door Van Buren. En dat was het eigenlijk wel. 32 minuten hebben we er inmiddels op zitten. Fouko al heel vroeg. En de Beulen inderdaad uit de rug van Watamaleo Prachtige paas van Jonker. Precies met een goede snelheid op het juiste moment. Jonker die ook al de assist gaf op de vroege goal van. Vukovic en Roda is gewoon een heer en meester, deelt de lakens uit. Is veel en veel beter bij de les dan Excelsior dat heel veel fouten maakt. En vooral als het dan eens in balbezit is, heel erg onrustig uh, opereert van achteruit. Er is uh, geen opbouw, er is uh, geen bezetting goed tenminste aan, aan de flanken. Spelers verstoppen zich en dan wordt het wel heel erg moeilijk voetballen voor de ploeg van Sean Lammers. Dat hekkensluiter is in de eredivisie en daar waarschijnlijk ook wel zal blijven staan in de winterstop. Dat racht nog niet mee bij NEC VVV. De problemen worden groter. NEC staat op 1-0 voor. VVV heeft al een keertje moeten wisselen de tegenstander vanavond. Want we hebben Molhoek naar de kant zien gaan. Dat moet toch met een blessure zijn geweest. Een minuut of tien geleden. Hij is vervangen door de recht. En die doelman waar jij het er straks over had Ronald. Die Wilco de Vocht zit nu geblesseerd voor zijn doel. Ik heb geen idee wat daar precies gebeurd is. Zou hij ongelukkig zijn terechtgekomen bij die goal van Goossens. Hij gaf in ieder geval meteen aan toen hij op de grond ging zitten op de doellijn. Wisselen maar. Je kent dat gebaartje wel. Met twee van die rollende handen. En dan krijgen we zometeen Robert Oedegbe, een Nigeriaanse Duitser, een Duitse Nigeriaan, op doel bij VVV Venlo. Het is al de tweede wissel dus voor het helftal van Boeser en van Baal en dat binnen 32 minuten spelen hier. En ook nog met een 1-0 achterstand op bezoek bij NEC. We zeggen het nog één keer, een wereldgoal. dat was het van John Gosens. Kijk om me heen, en lig in bed. Ik mis je liefde en warmte bij de Richard van der Waarde. Nou, het gaat een schietent worden hier vanavond, denk ik. Roda JC komt op 3-0 en het is Ruud Vormer, de controlerende middenvelder die de bal er heel simpel in schiet. Weer een prima aanval, uitgespeeld over de flank. Via Malky komt de bal dan uh, via Donald bij Vormer terecht en die haalt verwoestend uit. En het is de ruiter die genageld staat. 3-0, een hele simpele voorsprong nu al voor Roda.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 Wat goed moet dat gaan fout, maar bij jou is het warm. Je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. Ik ben nergens zonder, ik ben nergens zonder, ik ben nergens zonder, ja. Nergens zonder jou, Guus Mewes en Gers Pardoel. Les Vitesse en het blijft spannend, Henk Pop. Ja, ik vind het toch wel redelijk spannend die slotfase. En er wordt wel aardige gevoetbald, van het veld. Ligt, het spel ligt helemaal open, langgerekt speelveld nu. Het is Armenteros, Armenteros probeert er langs te gaan, probeert die bal in de voeten van Venovic te spelen, net buiten een 16 meter gebied. Duarte nu, maar Duarte schiet tegen een verdediger op van Vitesse en er wordt de bal nog eens een keer ingezet, maar daar staat Armenteros die staat buitenspel. Dus een vrije kop voor, voor Vitesse. Ik noem dan maar even Armenteros, want die ging een paar minuten geleden ook het 16 meter gebied binnen en ging neer in het duel met nan, maar hij ging al te gemakkelijk neer. En een strafskop moet je voor een Van Jansen in elk geval verdienen. Dus die bal die ging niet op de stip. Van Ginkel is binnen de lijnen gekomen bij Vitesse. Preuper is ook al binnen de lijnen gekomen. Dus moeten we waarschijnlijk in de slotfase van deze wedstrijd de Nederlanders het doen voor Vitesse. Nu nog 0-0. NEC VVV, graag dan niet meer begin begint het gevoel te krijgen dat VVV met een soort witte vlag in de lucht speelt. Want het lijkt inmiddels nergens meer naar wat de ploeg uit Venlo laat zien. Na 37 minuten in Nijmegen bij NEC. Een achterstand van 1-0. Derde doelman nu met een keeperstrap. Want Uddechbe is de derde keeper. De vocht is eruit gegaan. Was de tweede keeper. En we kennen Gentenaar. Die ligt er ook al een tijdje uit. Moussa nu aan de andere kant van het veld. Moussa in de sandwich bij twee verdedigers. Onder meer van Eide de Bijen En Dan hem de bal over de goal heen van Gabor Babos. Is er zomaar Opeens uit het niets een gevaarlijk moment, misschien wel het meest dreigende moment van VVV in deze wedstrijd tot nu toe. En dat levert dan ook nog een keer een hoekschop op voor de ploeg uit Venlo. Natuurlijk, het is niet eenvoudig als je zo snel twee keer moet wisselen. Maar de manier waarop gevoetbald wordt met zo weinig overtuiging... met zo weinig diepgang en durf... Ja, dan maak je het jezelf erg moeilijk vandaag tegen NEC dat goed voetbalt. bal bij de eerste paal wordt weggehaald. Misschien in de nastoot, daar is het schot nog wat voorlangs gaat van Meeuwers. Vanaf de punt van strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. En vanuit mijn positie leek het heel dreigend. Maar op het veld reageert niemand en dat geeft aan dat de bal ruim voorlangs is gegaan. 7,5 minuten voor de pauze... NEC leidt met 1-0 tegen VVV. Verdient Vitesse dat puntje eigenlijk nog steeds, Henk? Ja, ja. Verdediging is natuurlijk ook een kunst. En als je al negen keer in deze competitie de nul hebt uh, weten te houden, dat uh, dan, dat is geen toeval natuurlijk. Bal komt in een 16 meter gebied, maar uh, Veldhuizen, vangt, uh, de voorzet vanaf de rechterkant uh, van Herakles. die wordt uh, goed onderschept door uh, Veldhuizen. Ja, de laatste drie wedstrijden, drie keer de nul, dat kan geen toeval zijn. En er wordt ook aardig verdedigd hè, door, uh, door Vitesse. Ja, de Loeren wat meer op de counter of ze in de tweede helft, wat meer in de aanvallen zijn geweest dan in die eerste. Dit spel is wat, uh, wat golft, wat meer heen en weer. Maar uh, heeft er meer aan gedaan dan Vitesse. Maar hij heeft ook te weinig kansen afgedwongen. Behouden ze dan die eerste twee kansen in de eerste tien minuten. Ik ga weer kijken naar, naar het veld. Dit is de aanval over de rechterkant van het veld. Die aanval die wordt opgezet door de Japaner Yashuda. Die gaat naar de cornervlag. Kan hij de bal nog wel voorzetten bij Jallo? Nee. Dat kan hij niet. Van die bal die gaat via Jallo gaat die bal over de doellijn. Dus een hoeskop voor Vitesse. Zometeen aan de rechterkant van het veld. Die wordt genomen door Van der Heijden. Ik kijk maar eens naar het scorebord. Die gaat naar de 85 minuten. En er staat nog steeds 0 tegen 0. Van der Heijden die gaat die uh, hoekschop nemen aan de rechterkant uh, van het veld. Spelhervattingen. Eric, uh, Vitesse heeft niet zo vaak gescoord uit de spelhervatting. Misschien is dat toch nog een mogelijkheid. En dan wordt er weer wat onvriendelijk gedaan daar op de doellijn. Een paar minuten geleden ook al wat onvriendelijkheden. En Van der Heijden die trekt nog eens een keertje zijn kousen op. alvorens dat hij deze hoekschop uh, uh, gaat nemen met de linkerbeen. Zou waarschijnlijk een inswenger worden. Nu wordt, ja, wordt er eindelijk eens een keer gefloten door Jans. Dat die hoekschop genomen wordt. worden. Komt de hoekschop, pas weer blijft op de doellijn. Slaat toch een kopbal zitten ja, hij zit erin. Tjonge, tjonge, het is uh, in dit geval de centrale verdediger. Kashia die die bal binnenkopt. Ik had al zo'n flauw voorgevoeltje met die hoekskop van Van der Heijden aan de rechterkant van het veld. Het was een hoge bal en die Kashia is buitengewoon lang. Kopt die bal perfect in, gewoon naar beneden gekopt, zoals het hoort. En pas weer kan gewoon niet bij die bal. En zo staat in de slotfase van de wedstrijd Vitesse toch. Toch, toch met 1-0 voor. En dan krijgen ze misschien wel waar ze ook op gerekend hebben. Waar ze op gespeculeerd hebben gedurende deze 85 minuten. Maar de wedstrijd is nog niet afgelopen. Ik verwacht nog een stormloop van Heracles. Het is uh, nog steeds uh, 3-0 bij Roda tegen Excelsior. Wij gaan naar Nijmegen. NEC VVV, Rachter. Schot van afstand, maar of dat nou de beste optie was van VVV daar aan de rechterkant met Rick Verbeek in de 40ste minuut. 1-0 achter, ik twijfel, want ik denk dat een paasje de diepte in richting links waar Wildschut liep, liep, misschien ook wel een optie was geweest. Maar Verbeek besluit te schieten, mag spelen voor Linsen die geschorst is in deze wedstrijd. Maar hier had misschien wel wat meer in gezeten. Ja, dus... Juist op het moment dat je er weinig meer voor geeft voor VVV... kruipt de ploeg een klein beetje uit de schulp, zo lijkt het. Ik zag zojuist ook al de trainer van NEC, Alex Pastoor, langs de lijn staan omdat hij voelt dat zijn ploeg wat ruimte aan het weggeven is. Nu weer een slordigheidje aan de rechterkant van het veld. hoogte van de middenlijn van de velden is de bal kwijt. Schöne via Ibrahim in balbezit. De bal de diepte in richting de punt van het strafschopgebied. Daar bij VVV. Daar staat Zeefuik namens NEC. Die kan de bal niet controleren. Was ook lastig. Hoge bal. En VVV heeft overgenomen met Maguire en Cullen. Nog een meter of 6-7 voor de middenlijn. De bal gaat wat achteruit. Via Yoshida wordt het weer Cullen. Dan Maguire een paar meter naar binnen toe. En de ruimte goed gezocht aan de linkerkant van het veld. VVV heeft even wat lucht met Fleuren. Kruipt een beetje uit de schuld, maar staat nog wel met 1-0 achter. Ietsje minder dan 4 minuten voor de rust. En dan is de vraag of Herakles nog iets terug kan doen naar die achterstand. Henkok. Ja, een vrije schop in elk geval van Douglas. Die komt in het 16 meter gebied. Het is 1-0 voor Vitesse door het doelpunt van uh, Kashia, de centrale verdediger. Een hele lange jongen is dat. Ik schat hem op 1,90 meter 1,95 meter 95 misschien wel. Maar de bal is in het 16 meter gebied bij Vitesse. Everton moet die bal gaan voorzetten. Die voorzet komt niet, maar het is wel een hoekskop aan de linkerkant van het veld. Zou Herakles dan ook kunnen scoren uit een hoekskop, uit een spelhervatting? Zoals Vitesse dat zojuist heeft gedaan. Die hoekschop die wordt... ...wordt genomen door Venovic. Veel mensen in het 16-meter-gebied. Die bal die gaat voorbij de tweede paal. Die wordt ingekopt door Instra. En is het dan een strafschop of is het geen strafschop? Ik zie Jansen turen en ik zie hem kijken. Het is een gevecht om de bal daar in het 16-meter-gebied... ...en geen bijna op zijn knieën om te kijken. Jansen, nou, gebeurt dat allemaal reglementair. Maar er wordt helemaal geen penalty gegeven. Het is gewoon een uh, vrije schop voor Veldhuizen. In elk geval uh, voor Vitesse en Peter de trainer van uh, Heracles, die maakt zich een beetje boos... Laten we nog goed gaan kijken wat er allemaal gebeurt in die melee van uh, spelers. Het is, wordt Kwanza, wordt hij nou onderuit getrokken of wordt hij niet onderuit getrokken? Ik durf het eerlijk gezegd uh, niet te zeggen. Maar het was wel heel dichtbij en hier ontsnapt Vitesse in elk geval aan een strafschop. Want ik had de indruk dat Kwanza een beetje naar beneden werd getrokken daar in het 16 meter gebied. Maar van deze afstand kan ik mij ook vergissen. En het is niet helemaal duidelijk op mijn monitor te zien of dat wel of niet het geval was. In elk geval gaat het spel verder en het is nog steeds 1-0 uh, voor Vitesse. En dat is het allerbelangrijkste voor de aannemers van de Brom heeft gekozen voor deze tactiek en deze tactiek wordt beloond en dat zul je altijd zien in dit soort wedstrijden als de kleine kansen die Heracles heeft gehad in deze wedstrijd grote kansen in de eerste helft, als je die dan niet benut, dan krijg je uiteindelijk gewoon de rekening gepresenteerd en die rekening gaat Vitesse waarschijnlijk presenteren aan Heracles door een 1-0 overwinning maar het is nog niet afgelopen, de bal is in de verdediging bij Heracles, het is Rienstra Rienstra die schopt die bal naar voren, die gaat naar Armenteros en er moet een positie worden gekozen in het 16-meter gebied. Maar de in, bal is over de zijlijn gegaan. En dan mag Herakles wel ingooien. Herakles gaat ingooien een paar meter van de cornervlag. Dat moet snel gebeuren. Want de tijd gaat gewoon dringen. Je moet proberen die bal in het 16-meter gebied te krijgen. Slechte voorzet. Daar kan Douglas helemaal niet bij. Vitesse wel. Maar dan kan het weer winstra. Die plaatst die bal dan weer naar de rand van het 16-meter gebied. Nu is Duarte. Maar Duarte wordt van achteren aangevallen door Van Genkel. En dan heeft Van Genkel die heeft een overtreding begaan. En dan mag Herakles in elk geval een vrije schop gaan nemen. Maar de afstand tot het doel van Veldhuizen is behoorlijk groot. Het is halverwege de verdedigingshelft van uh, Vitesse. Dus uh, het is toch gauw een, een, een 25 meter. Die bal kan onmogelijk in één keer op doel geknald worden. Dat kan natuurlijk wel, maar een doelman als uh, Piet Veldhuizen. Die zal daar normaal gesproken niet uh, van schrikken. Het is uh, Everton die achter de bal staat. Everton die zal toch niet kiezen in één keer uh, voor een, uh, een schot op goal. Denk ik eerlijk gezegd niet. Everton uh, die zal ongetwijfeld deze uh, vrije schop gaan nemen. Het is een muurtje op de rand van de 16. Vier spelers van Vitesse die staan in die muur. De aanloop uh, van, uh, van Everton. Ik denk dat hij voor een sneeuwpaasje kiest. Uh, van de afstand tot de goal is veel te groot. Maar hij schiet. Hij schiet toch wel in de muur. En via de muur gaat hij erin. Nee, hij gaat er net niet in. Maar wel via de muur nog een hoekschop... Uh, voor Herakles. En die wordt zomaar genomen aan de rechterkant van het veld. We zitten dan al in blessuretijd van deze wedstrijd. Maar ook in blessuretijd kan er heel veel gebeuren. Gisteren bijvoorbeeld bij VV dam Sparta. Twee doelpunten van Sparta in de blessuretijd. De hoekschop is genomen. Wordt weggekopt bij de eerste paal. Door die hele lange Van der Heijden. Die heeft die bal weggekopt. Maar Herakles probeert het toch weer over te nemen. Mag nog wel eens een keertje ingooien nemen. Maar Vitesse staat wel goed te verdedigen. Je kunt wel zeggen van ja, verdedigen, verdedigen. Je hebt geen bijdrage geleverd aan de leuke wedstrijd je zeker niet in de eerste helft. In de tweede helft veel meer. Maar uh, weer die bal. Die wordt weer naar het 16 meter gebied uh, gepompt. Wordt er weggekopt. Weer over de zijlijn gekopt. En wat levert het allemaal op? Niet meer dan een ingooi. Een ingooi voor Heracles. 15, 20 meter van de cornervlag af. Gooi maar één keer in de 16. Ja, dat gebeurt ook. Maar kan die bal ook doorgekopt worden? Wordt weer weggekopt. En dan moet hij nog eens een keer voorgezet worden door Van der Linden. En de voorzet wordt weer weggekopt. En het hart van de verdediging dat probeert preppen die bal door te kopten. Wordt nog eens een keer weer ingezet door Jallo. Weer doorgekopt. Tjonge, tjonge, het is een beetje flippenkast in deze slotfase van die wedstrijd. En er moet er vooral voor gezorgd worden dat Herakles geen balverlies heeft. En bovendien is er een hensbal uh, begaan. Even een hensballetje van het leek een gevaarlijke aanval te worden van Vitesse via Chanturia. Maar er kwam een hensbal aan te passen van uh, Breukens, de verdediger. Maar die hensbal die vond niet plaats in het 16-meter gebied, maar halverwege de helft van Herakles. En dus tijdwinst voor Vitesse met deze 1-0 voorsprong. Vrije schop, halverwege de helft van Herakles voor Vitesse. Dus balbezit. De vrije wordt heel snel genomen. De vrije schoop die ging richting Preuper, maar Preuper kan niet bij de bal. Misschien een van de laatste aanvallen van Herekles. Het is Doekles op de helft van Vitesse. De bal gaat naar de rechterkant van het veld. Weer is die bal buiten geweest en is het laatste aangeraakt door de speler van Herekles. Dus ingooi Vitesse. Ik denk dat Herekles hier een nederlaag gaat leiden en dat de afstand tussen Herekles en Vitesse alleen maar groter wordt. Het verschil bedroeg al zes punten. Het zal ongetwijfeld negen punten worden. Van we zitten in de de laatste minuten, of de laatste seconde denk ik van deze wedstrijd. Jansen kan elk moment fluiten voor het, voor het eindsignaal En dan gaat Vitesse met een volle winst naar huis. En dan stijgen ze alleen maar op de ranglijst. Misschien nog eens een aanval van Douglas. Douglas heeft die bal afgeschoven. De paas is niet helemaal zuiver. Het is Bruns in het 16 meter gebied. Een De Bal weer over de doellijn geschoven. Door Yashuda, de Japaner. En ongetwijfeld de laatste hoekskop in deze wedstrijd voor uh, Heerenkles. En ook de doelman, Pasveerdiem, gaat zich melden in het 16 meter gebied. Spannende slotfase met die 1-0 voorsprong voor Vitesse. Komt de bal, gaat kop. kopen? Hij probeert te kopen, maar hij gaat er wel bij liggen. En boven... Oh, op de bovenkant van de lat! Op de bovenkant van de lat was een scot helemaal van de rechterkant uh, van het veld. Ik dacht dat het een scot van Breukers was eerlijk gezegd. Maar ik had even mijn aandacht bij uh, Pas weer En nu is er voor het einde gefloten. Het doet er allemaal niet toe. Vitesse wint deze wedstrijd met 1-0. Door een mooie kopbal van Kashië. Er moet gezegd worden uit een hoekskop van Van der Heijden. Een prachtige kopbal. Goed naar beneden gekopt. En zo gaat Vitesse hier met een volle buiten strijken. Het was geen geweldige wedstrijd. Maar de winst die telt voor Vitesse. En de winst is 1-0 en 3 punten. Roda Excelsior is rust. De rustland daar 3-0. Vukovic, de beulen en vormen. En er wordt nog gespeeld in Nijmegen. VVV. graag niet meer. Staat 1-0 voor VVV. We hadden drie minuten extra tijd. Vooral als gevolg van die wissels aan de kant van VVV. Die twee stuks in kluis de keeper. Er zijn nog een seconde of twintig, ietsje minder zelfs van over. Keeperstrap van Gabor Babos. Dus de doelman van NEC. Niet veel in de problemen geweest, terwijl er nu wordt geblazen voor de rust. Gabo Babos kwam niet veel in de problemen, maar het grote veldoverwicht wat er lange tijd was van NEC. had in de slotfase van de eerste helft toch wel wat teniet gedaan. En wat dat betreft is 1-0 een kleine marge bij rust. Een wonderschoon doelpunt, het was bijna een, ja, een misdaad om zo hard te schieten op de doelman van de tegenstander. John Goossens beslist het vooralsnog bij de pauze. Thank you, was dat van Daido. We gaan kijken naar Groningen-FC Utrecht. Dat is de wedstrijd die over een uh, minuut of zes begint. Frank Vilaat zit daar en die weet dat uh, Groningen de laatste 6000 duels ongeslagen was. En Utrecht, ja, die zeiden een paar weken geleden... het seizoen kan niet meer kapot voor ons. Dat was na de 6 4 de overwinning tegen Ajax. Maar toen bleek dat uh, nog een heleboel kapot kon. Want ja, Utrecht staat ontzettend laag uh, dit seizoen. Uh, en heeft maar één van de laatste acht gewonnen. Alleen die ene tegen Ajax, Frank. Ja, inderdaad. En uh, het, het probleem zit hem inderdaad dat daarna dus niet meer werd gewonnen. En ze nu veertiende staan nadat RKC uh, gisteren wel wist te winnen bij uh, de Graafschap. En dus heb je een probleem, zeker ook als je kijkt naar wie er allemaal niet bij zijn. Als ik dat lijstje ga voorlezen, dan halen we het niet eens voor het begin van de wedstrijd. Zo lang is dat. Maar daar zit bijna een elftal aan geblesseerden hier op de tribune. En er moet nog gekeken worden wie houden we dan in hemelsnaam over voor die wedstrijd tegen Utrecht. Nou, zo staat er ineens bijvoorbeeld... Van der Maro op linksbek. Dat is eigenlijk een rechtsbek. Maar dat zouden we kunnen typeren als een tactische keuze van Jan Wouters. Omdat Van der Maro daar tegen Andersson speelt. En die trekt graag naar binnen. Dat zou Van der Maro dan op die manier op kunnen lossen. Maar voor de rest waren er ook vragen. Wie gaan we dan centraal neerzetten? Nou, van der Hoorn die viel vorige week al heel vroeg in de wedstrijd in. Hij mag het vandaag weer naast schut gaan proberen. Centraal in de verdediging. De Moesje staat in de punt van de aanval. Kali was de afgelopen week ziek. Maar nu hij weer koortsvrij is, mag hij gewoon in de basis beginnen op het middenveld bij Utrecht. Kortom, het is de vraag, kan Utrecht uh, boven zichzelf uitstijgen? Boven al die wedstrijden die ze niet wisten te winnen de afgelopen periode uh, uitstijgen. En uh, de winterstop een beetje fatsoenlijk ingaan. ...door een goed resultaat te halen bij Groningen. Wat niet makkelijk is, want de afgelopen drie jaar wist Utrecht hier niet één keer te scoren. Nou, dan kun je dus ook simpelweg je wedstrijden niet winnen. En bij Groningen zijn ze net weer een klein beetje uit het dalletje gekropen. Want uh, na de uh, 6-1 nederlaag bij PSV werd het hier in de slotseconde nog 3-3 tegen NEC. En was iedereen, nou laten we het voorzichtig zeggen, gedesillusioneerd na afloop. En vorige week tegen Vitesse uit 0-0. Daar was iedereen dan weer zeer content mee... En noemde men dat, dat is een beetje uit het dalletje krabbelen. Nou, dat moet vandaag in de Euroborg. In de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft. Euh, verder doorgezet worden. Eigenlijk verwacht Groningen hier gewoon te kunnen winnen. van de FC Utrecht. Ook al zien ze de elftallen als min of meer gelijkwaardig. Maar dan bedoel je natuurlijk wel het Utrecht. op volle oorlogsterkte? Maar als je Assara niet hebt, Molenga niet hebt. Ik ga ze echt niet allemaal noemen. Gernd op de bank moet houden, omdat hij net weer terug is van een enkel blessure. Ja, dan heb je natuurlijk niet je beste elf te staan. Kortom, hoe houdt Utrecht zich in de Euroborg? We gaan het zien vanaf kwart voor negen. De Nederlandse bobsleebond lijkt in de problemen. Edwin van Kalken boekt successen in een commercieel team... dat los opereert van de bond. En het oogappeltje Esmee Kamphuis, actief in het prestigieuze team NL van de bond... trok zich gisteren terug voor alle wereldbekerwedstrijden. Dat klinkt als kommer in kwel. Maar wat zegt de voorzitter Frans Bakker als hem gevraagd wordt... hoe het bobsleeën in Nederland ervoor staat? Nou buitengewoon goed. Ja, uh, op het uh, Edwin, die, die doet het uh, zeer behoorlijk. Je uh, uh, zit echt op de stijgende lijn. Dat gaat erg goed. Uh, Ivo de Bruin, uh, met zijn team uh, gaat als een trein, gaat, gaat werkelijk uh, boven verwachting. En dan uh, in, de, in de, de, de jonge aanwas, uh, de development groep, uh, een aantal atleten die zich uh, fantastisch hebben gekwalificeerd voor de Youth Olympic Games. Aan de andere kant, we zien Edwin van Kalker, die niet voor de bond echt uitkomt, maar die een commercieel team heeft. Hè. Dus die hoort dus eigenlijk niet echt bij u? Dus, natuurlijk, die, die hoort bij het Nederlandse bobsleden. En wij staan net zo achter Edwin als dat we achter onze Youth Olympic atleet staan. Uh, hij wordt inderdaad niet ondersteund door de bond. Hij doet het uh, op, eigen, op eigen kracht. Nou, dat doet hij fantastisch. Waarom zou u hem niet ondersteunen dan, als u zo enthousiast over hem bent? Hij voldoet dan niet aan de kwalificatie eisen voor het Team NL. En op het moment dat hij voldoet aan de kwalificatieijst voor het Team NL... dan wordt hij uitgenodigd om, uh, om daar lid van te worden. Hij komt nu uit op World Cup. hij zet ook klasseringen neer. Wat moet hij dan wel doen om uit te kunnen komen voor het Team NL? Ja, dat gaat over een structureel top 8 uh, slijgen uh, en, en echt een goed perspectief hebben op, uh, op scoren in Sochi. Ziet u het gebeuren dat Edwin van Kalker op termijn weer gewoon in Team NL komt? Nou, dat mag ik hopen. Bent u ook in gesprek met ze daarover? Nog niet. Er is, er is, op dit moment is er nog geen aanleiding toe, hoewel die aanleiding die komt denk ik steeds dichterbij. Maar op het moment dat de technische staf oordeelt dat, uh, dat het team in aanmerking zou komen voor Team NL... Ja, dan, dan, dan krijgen ze vanzelf de uitnodiging in de bus. Want het is natuurlijk behoorlijk geclashed hè, rondom die Olympische Spelen. Heeft u het, het idee dat u nog wel als twee partijen door één deur kunt? Ik heb niet het idee dat wij vreselijk geclashed hebben. Dat, dat is een verhaal dat gaat nog steeds rond, waarvan een vreselijke clash is geen sprake. Nou, u heeft hem toch wel laten vallen na afloop van Vancouver? Dat hebben we hem niet laten vallen. Het bleek dat hij niet meer in de aanmerking kwam voor Team NL. Volgens de regels, ja. Op het moment dat je zelf aangeeft dat je het nog een jaartje wil aanzien, dan disqualificeer je je daarmee voor Team NL. Team NL is gericht op de eerstvolgende spelen uh, en, een, en vraagt een commitment voor de eerstvolgende spelen. En als dat, op dat, als dat niet aanwezig is, ja, dan gaat het niet door. Laten we dan eens even kijken naar dat andere lid van Team NL, of het lid van Team NL, Esmee Kamphuis, waarvan gisteren bekend werd dat zij geen World Cup zal doen dit seizoen. Waarom is dat? Dat uh, is een gezamenlijk besluit geweest. We, uh, we, uh, we, we, uh, we bleken ons in een uh, situatie te bevinden waarin het... Uh... Ja, toch wel erg moeilijk werd om, om fatsoenlijk voor de dag te komen in de World Cup. En uh, gegeven die situatie. Want wat is dat voor een situatie dan? Ja, de, de situatie waarin we uh, ons twee, drie dagen geleden, of eigenlijk het team zich drie dagen geleden bevond, is, uh, is een situatie waarin er nog niet gesleed was. En voordat je aan World Cup-wedstrijden begint, is het toch wel raadzaam om uh, al wat uh, trainingsafdalingen te hebben gemaakt. Lief, liefst nog een heleboel. Uh, uh, dit team had geen enkele trainingsafdaling gemaakt. In die situatie is ervoor gekozen om uh, die achterstand, want daar hebben we het over, om die achterstand gewoon zo snel mogelijk in te lopen. Eerder was het verhaal dat het ook wel met de trainer te maken had, of liever gezegd het gebrek daaraan. Nou ja, uh, als een gebrek aan een trainer, dat leidt tot het niet kunnen doen van voldoende trainingsafdalingen. Het leidt tot het uh, onvoldoende ondersteund zijn in de aanloop naar het uh, seizoen. En dat heeft geleid naar de situatie waarin we ons een paar dagen geleden uh, bleken te bevinden. En tegelijkertijd hoor je ook wel geluiden dat er wellicht wat meer aan de hand is. Ja, dat zou best wel kunnen. Uh, wij constateren een situatie waarin onvoldoende trainingsafdalingen zijn gemaakt helemaal niet. En we kijken wat we moeten doen om, daar, um, om in Sochi goed voor de dag te komen. Welke achtergronden het allemaal heeft, dat uh, vinden we op dit moment niet zo heel belangrijk. I'm there. Vanuit De bagging van de Four Seasons en Frankie Valley. We gaan kijken bij Groningen tegen FC Utrecht in het zacht roze gestoken. Frank Wieluyt. Ja, de uitshirts. Bij Utrecht hebben ze de uitshirts, in ieder geval de fans, hebben de uitshirts omarmd door ze massaal aan te schaffen aan het begin van dit seizoen. En ze dus ook aan te trekken als ze dit soort wedstrijden spelen. Voorlopig balbezit voor Groningen. Van Dijk met een crossbal richting Tadits. Die wint dan het kopduel daar van Bovenberg. Maar kopt dan de bal zo zachtjes richting Van Dijk... dat hij alle tijd heeft om hem rustig van de grond te rapen. En dan kan hij kijken naar welke centrale verdediger zal ik hem eens doen. Hij heeft de keuze voor Van der Hoorn. En daar lijkt hij in eerste instantie niet voor te kiezen. Hij doet het dan uiteindelijk toch Van der Hoorn. Opvallend verhaal dat hij nu in de basis staat. Vooral ook omdat Nielsen zelf afgelopen week heeft aangegeven... bij Jan Wouters van nou ja, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Misschien moet je me even naar het tweede zetten. En dan knok ik me via het tweede wel weer terug in het eerste. En dus is Nielsen er vandaag. Helemaal niet bij, ook niet op de bank. En speelt Van der Hoorn daar. Die wordt nu even voorbij gelopen daar door Burnett. Burnett haalt de achterlijn. En dan wordt de bal over die achterlijn gewerkt door de Utrecht Defensie. Door diezelfde Van der Hoorn. Dus kan Groningen zijn eerste hoekschop gaan nemen. Na drie minuten voetballen is dat misschien wel het eerste gevaar. En dat zou zomaar kunnen voor de goal van Van Dijk. Als de hele centrale verdediging natuurlijk Virgil van Dijk... De centrale verdediger van Groningen mee. Daar komt ook aan de bal mee. Die komt net niet aan de bal. Wordt weggewerkt. Weer door Van der Hoorn. En dan kan Utrecht gaan uitverdedigen. Dat doen ze via de Japaner Tagagi op de counter. Even kijken of daar misschien een kans uit komt. De moesje die kopt de bal goed door. Maar wordt de bal weggewerkt achterin bij Groningen. Dan is het gevaar voor de Groningers, voor de thuisploeg weer verkeken. 0-0 in de openingsfase. Bij Roda Excelsior is alleen nog de vraag, hoeveel wordt het, Reset van der Maanen? Dat is uh, zeker de vraag, Roda JC, dat zou uh, tempo eigenlijk wat moeten opschroeven. Dat was ook het mankement in de laatste 10 minuten van de eerste helft. En eigenlijk het publiek veel meer moeten vermaken, want uh, Excelsior is echt... Uh een ploeg waar je vanavond een hoge score tegen kan uh, gaan maken. Rode JC dat veel beter en veel makkelijker voetbalt. En Excelsior dat is gewoon armoed De eerste 45 minuten geweest en de eerste minuten van de tweede helft laten eigenlijk weer hetzelfde beeld zien. Nu misschien een paasje richting de spitsen van Excelsior, maar ook die bal is weer veel te scherp en simpel. Dan weer door Proes wordt de bal in het spel gebracht uh, voor Rode JC. Ruud Vormer die de derde goal maakte nu aan de bal in de middencirkel. Kijkt eens wie het beweegt voorin bij Rode JC. Er is heel veel Beweging. Nu misschien de kans voor Roda om op 4-0 te komen met Mats Jonker. Gaf al twee assists, nu zijn derde. Maar de bal wordt gemist op het dak van het doel. Geschoten door Malky. Dat was zijn kans om zijn tiende te maken. Maar het gaat niet door. Het blijft voorlopig bij 3-0. Er wordt nog niet gespeeld in Nijmegen. Vandaar dat we terug gaan naar Groningen. FC Groningen, FC Utrecht. Frank Wieland. De bal gaat ook terug naar Van Dijk. Die wil de bal lijkt wel haast dat hij hem op wil rapen. En dan op het allerlaatste moment denkt... oh nee, dat mag tegenwoordig allemaal niet meer. Dus moet hij hem een beetje ongelukkig onder zichzelf vandaan schieten. Hij krijgt hem wel bij een medespeler trouwens. Dus kan Utrecht gewoon gaan opbouwen. En dat doen ze op het gemakje. Via Schut, die nu de bal in de achterste lijn weer terug heeft gekregen. En die probeert dan in de diepte de moesje te bereiken. Die vangt daar Van Dijk dan op. En Van Dijk raakt daarbij geblesseerd. De moesje trouwens ook. Alleen de aanvaller van Utrecht staat nog. En dan krijgt de, de verdediger van Groningen het voordeel van de twijfel van Guzubiuk. De scheidsrechter van vandaag. Dus kan Groningen de vrije trap gaan nemen halverwege de eigen helft. Met uh, Kappelhof, die uh, daar de bal breed legt op uh, Van Dijk. Hele jonge uh, verdediging bij uh, Groningen. Gemiddelde leeftijd van iets boven de 21 jaar. Van Dijk bijvoorbeeld is 20. Lijkt even naar Hiarie. Dat is de oudste uh, achterin bij uh, Groningen uh, te spelen. Maar hij kiest dan toch weer voor uh, Kappelhof. Die gaat dan helemaal naar links. Naar Burnett. Burnett uh, gaat niet direct zijn tegenstander voorbij. Maar kiest even voor uh, de korte combinatie. Dat doet hij dan met Andersson. Die is overgestoken naar de linkerkant. Wat logisch is want hij is linksbenig. Maar hij staat officieel op papier als aan de rechterkant als uh, aanvallende speler. Groningen bouwt op het gemakje op. Na zes minuten tegen Utrecht 0-0 nog de stand. En ook in Nijmegen zijn ze begonnen aan de tweede helft. Uh, NEC VVV, Rachman, nu mee. Een minuutje aan de gang. Nog altijd die 1-0 voorsprong door de goal van uh, Goosens op het uh, bords NEC. Dus aan de leiding in deze wedstrijd Navarone voor... ...is in de ploeg gekomen op het middenveld. We zijn nog even aan het zoeken wie eruit is gegaan. Want je hebt van die stadions, daar zijn eh, boksen opgehangen. Maar daar komt geluid uit dat het is echt onverstaanbaar. Dus we zoeken nog even verder. We weten in ieder geval wel wat voorspeelt. Een eh, tien eigenlijk, tweebenig. En het grootste talent van NEC stond ook al een keertje in de basis dit seizoen. VVV kroopt wat uit de schulp. Ik heb het eerder gezegd in de eerste helft, zo aan het einde. Misschien dat de ploeg toch wat energie bij elkaar heeft verzameld... ...om eh, de jacht op de gelijkmaker in te zetten. nog is het eh, NEC wat de bal heeft. VVV... VVV verdedigt wel uit met Yoshida en Moussa ter hoogte van de middenlijn. Maar Moussa wordt gestuurd door Rens van Eijden. Vervolgens de bal bij Ibrahim op het middenveld. De bal kwijt aan Wildschut ter hoogte van de middenlijn. Wat aan de linkerkant van het veld. Maguire dan richting Fleuren. Hij kreeg na een tackle zojuist op de punt van het strafsomgebied daarbij bij VVV een gele kaart. En dat was de eerste van deze wedstrijd. Voor staat aan de rechterkant. Kan de bal nu gaan meegeven. Van de Velden is de man denk ik die eruit is gegaan trouwens. En uh, deze paas de diepte in op uh, de punt van het Schiet door tot bij de doelman van VVV Venlo. oet 1-0 voor NEC tegen VVV. Groningen, ze Utrecht. Frank Villard. Daar prikt de moesje even een bal, terwijl die eigenlijk op zijn kont zit euh, nog even in de richting van Luciano. En die krijgt er dan nog net zijn vingertoppen tegenaan. Het is de specialiteit van de doelman van Groningen. Een bliksemreactie waarmee hij de bal over de achterlijn tikt. En Utrecht niet meer toestaat dan een uh, hoekschop die nu genomen gaat worden vanaf de linkerkant. En de moesje dus eventjes gevaarlijk. Het moment eigenlijk in de openingsfase van dit duel om een doelpunt te maken. Komt die corner vanaf links richting de eerste paal. Wordt hij weggewerkt. Komt hij weer met dezelfde snelheid terug in de richting van Duplan. Van wie het de afgelopen week maar de vraag was of hij kon spelen. Datzelfde gold ook voor Kali. Die was alleen ziek. En Duplan was niet helemaal fit. Maar had wat last van zijn bovenbeen. Hij kon uiteindelijk wel gewoon vandaag in de basis starten van de marel met de ingooi. Kan dat redelijk ver. Maar niet ver genoeg richting Schut. De bal gaat opnieuw over de zijlijn. En dus kan Van der Marel het nog een keer gaan proberen. Maar nu besluit Schut niet meer het aanspeelpunt te zijn voor Van der Marel. Want hij gaat terug. Naar de defensie van de Marel dus opnieuw proberen. Nu richting de Moes. Die laat de bal over zich heen gaan. Dat blijkt een aardige keuze. Alleen de bal vervolgens achter hem. Hoog over de goal van Luciano gejaagd. En daarmee is weer een mogelijkheidje voor Utrecht in de openingsfase van deze wedstrijd. 8,5 minuten onderweg in Groningen uh, voorbij. Groningen-Utrecht dus nog 0-0. Roda had al een grote kans op 4-0. Richard. Twee grote kansen al. Wilaert zojuist ook van dichtbij. Maar een prima save van de ruiter, de doelman van Excelsior. Excelsior dat ook in de tweede helft geen enkele druk kan ontwikkelen... richting de defensie van Rode JC. Dat soeverein en heel simpel overeind blijft. Een makkelijke avond heeft hier in het eigen stadion. Ik kijk naar het bedenkelijke gezicht van Sean Lammers... die eigenlijk wel zeker weet natuurlijk dat hij nu als hekkensluiter... de eerste seizoenshelft zal afsluiten met Excelsior. Vorige week al zo'n grote nederlaag tegen Heerenveen. Toen werd het 5-0 en die score zou vanavond ook best op het bord kunnen gaan komen. Als Roda wat beter omgaat met de kansen. Want het had ook in deze wedstrijd al makkelijk 5 of 6-0 in het voordeel van Roda JC kunnen staan. 10 minuten zijn we bezig in de tweede helft. 3-0 de voorsprong voor Roda JC tegen Excelsior. NEC nog steeds voor tegen VVV. dan niet mee. Ingooien van de thuisploeg na vijf minuten spelen in de tweede helft. Ingooien is daar aan de rechterkant van Selezi. Vijf, zes meter over de middenlijn. Daar zit de rechter tussen. Hij was invaller in de eerste helft. De eerste die kwam bij VVV, de centrumverdediger toch eigenlijk, of de bek. Maar hij speelt als controlerende middenvelder op de plek van Molhoek. Aan de rechterkant van het veld nog altijd het bezit voor de thuisploeg. Voor NEC met Schöne. Hij was een van de smaakmakers in deze wedstrijd tot nu toe. God ook voor de maken voor Goosens. Inmiddels Nuitink heeft de bal vooruit gespeeld richting Kool en links aan de zijlijn dat het bal bezit bij de Nijmegenaren. Waar kan het naartoe? Terug naar Koolwijk. voorzet misschien wel zometeen vanaf de linkerkant. Komt inderdaad, maar die bal van uh, Comboy wordt gepakt... door uh, doelman Oedegbe van VVV. Het blijft 1-0 voor NEC na 50 minuten en 15 seconden. En na een minuut of 10 in de tweede helft is bij Roda Excelsior 3-0. Groningen-Utrecht is nog 0-0 na een minuut of uh, uh, 10-11 spelen. En Heracles Vitesse is afgelopen. Het is daar 0-1 geworden... Tot zo na het NOS voornamelijk Martijn naar huis. NOS langs de lijn op één smaak, smaak en nog eens smaak. Daar draait het om bij Berend Voortwis. Familieboerderij de Lindenhof is leverancier voor sterrenrestaurants, maar ook de particulier kan er terecht. Massaproducten zijn voor Berend Voortwis taboe. Wat zijn zijn drijfveren? En hoe krijgt hij het voor elkaar zijn bedrijf op zo'n succesvolle manier te leiden? Morgenochtend tussen 7 en 8 een inspirerend gesprek... met Perent de Voortwis in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig? De beste clubsponsor ben jezelf. Maak samen met je clubgenoten elke week kans op mooie prijzen... van een nieuwe auto tot aan 100.000 euro en scoor een pak geld voor jouw club. Reken maar even mee. Als jij een jaartje meespeelt met de Vriendenloterij, storten wij 66 euro in de clubkas. Speel je mee met 50 man, dan gaat er elk jaar ruim 3000 euro naar jouw club. Daar kun je wat mee, toch? Ga snel naar vriendenloterij.nl. Winnen is leuker met de Vriendenloterij. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan tanken. Oh, ja, ik ook.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 Ik kreeg dat boek vorig jaar met kerst van mijn broer. Nou, ik begon er gewoon in te lezen, weet je wel. En pang, die kwam aan, joh. Het was gewoon alsof er iemand dwars door me heen keek. Ik heb daarna mijn baan opgezegd. En ik ben gewoon gaan doen wat ik als meisje altijd al wilde. Schapen scheren. Ja, probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen met badzout. Een boek kan zoveel doen. Geef het gerust cadeau. Geld stinkt, geld bouwt, geld spaart.